We konden het niet geloven. Hè. We hebben het zelfs bijna uitgedraaid... omdat we ook serieus nieuwsgierig waren... naar hoe het zou aflopen. Ja. En dat was eigenlijk ook het moment waarop we dachten... Nou ja, misschien moeten we um, een lijstje maken vanavond... illegale tijd met de allerslechtste nummer al, uh, aller tijden. Ja. Ik ben nu aan het zoeken. Weten jullie nog hoe het heette? Uh, de Smurve in Space of zoiets heet het zoiets? Smurf in de ja. Ruimte, Ruimte -smurven? Ja, we hebben het weer. Vader Abraham en de Ruimte Wij konden dit niet geloven was uh, You're the One that I Want. Abraham Abra de Ruimtesmurder van Ja. Het, het is onvoorstelbaar. Oh my He? god. Ja. Is weer hij zat in ieder geval op de spacecake volgens mij. Met zijn ja, space smurfjes. Ja. Ja, ja, die was niet. in principe gewoon um, vrijwel smaakonafhankelijk het slechtste nummer ooit. Nog ja. even een klein stukje van het refrein. <truhend> <truhend> <truhend> <truhend> kan het? Hoe is het mogelijk hier inderdaad? Ja, je, dat is een uur lang. Het is in principe jullie centheid. Ja. Uh, nu is het ineens van jullie. <laughs> ineens, ja, jij ja. bent om kort over twaalf ben, ben je gevlogen. Eerder uh, hoor. Eerder denk ik al, ja. De top 13 van de meest verschrikkelijke liedjes van alle <laughs> Kan toch wel geinig zijn. Het zou geinig kunnen zijn. Ik ga ja. er heel even over nadenken. Okay. Tot zo. Tot zo. De koffie jongens: composteerbare cups? Check. Biologische bonen. Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? de. Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl. Hé. Hey, de de koffiejongens. Koffie nu bij Koebloe. Korting op beko-wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Beste product van het jaar. En dat proef je. Hey.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 Bel simpel, zet de tijd op 12 uur. Radio Veronica, met het nieuws. Het is 12 uur. Goeienacht, ik ben Daan Langkamp. Koninklijke complimenten voor schaatsster Antoinette Rijpma de Jong en de Shorttrackmannen. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima schrijven op social media dat ze Rijpma de Jong een meesterlijke rit zagen rijden tijdens de Olympische Winterspelen. met een fenomenale slotronde. en dat de Shorttrackmannen geschiedenis schreven. Deze winterspelen zijn nu al succesvoller dan de vorige. Met de twee gouden plakken van vanavond hebben we nu acht keer goud. Net zoveel als in Beijing. Maar we hebben dit jaar al meer zilveren en bronzen medailles. Haal de Nederlandse sporters komende twee dagen nog een keer goud. Bijvoorbeeld bij de massa starts komende middag. Dan zijn het onze succesvolste winterspelen ooit. Niet Henk Vermeer, maar Mona Keizer zou de nieuwe partijleider van de BBB moeten worden. Dat vindt een meerderheid van de mensen die op de BBB stemmen. Blijkt dan weer uit een peiling van Hart van Nederland onder hun eigen panel. Afgelopen middag werd duidelijk dat Caroline van der Plas stopt als partijleider van de BBB. En zij richtte de partij samen met Henk Vermeer op. En de Belastingdienst is druk bezig om hun algoritmes door te lichten. Dat zegt de directeur na een kritisch rapport van de autoriteit Persoonsgegevens. en een cynische prijs voor het schenden van digitale rechten. Maar de Belastingdienst kan volgens de directeur niet zonder algoritmes. omdat alles met de hand verwerken niet meer te doen is. Dan is Veronica weer van Weer Online.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 Hey Donald die stuurt, uh, die stuurt ook nog eventjes de videoclip door... van uh, vader Abraham en de Ruimte Smurven. Nee, oh. daar trappen we niet in. Dat is echt schaamteloos. Ja? Ja, dat is echt schaamteloos. Ja, ik zit er nu ook naar te kijken. Jij ja, stuurt hem vervolgens weer naar mij. Ja, ja met recht de, het slechtste nummer alle tijden. Ja. En ook de meest uh, krankzinnige videoclip. Alles past. Ja. Vader Bram, bedankt. Ja, ik, ik, ik heb ook een stukje gezien. en Je ziet hem gewoon zonder shan. zie je hem daar. Ja, een heel ja. tevreden gezicht ja. zie je ja. hem ja. Nou we hebben hem nog een paar weken. Hebben wij um, vader Abraham met het blokje erg. Ja, ja. Uh, het, wat, laten we zeggen, de, de, nou ja, eigenlijk tot nu toe de, de slechtste was het, um, iets met inlegkruisje. Ja. Dat, inlegkruisje dat, dat komt toch ook, ook niet. Nee, dit uh, is waar. Het is gewoon is... Een hit geweest. Hè, dat ja. inlegkruisje is ook gewoon hit geweest. Dit Als je inlegkruisje maar goed zit, heet dat nummer. Ja. Nou. dat klopt wel. Heb ik van horen gezegd. Ja. Maar die, die trappen we in gewoon... vijf weken piekpositie nummer 17. Dat is toch niet? Ja, 17. Ja. 17. Laten wij dit gewoon gezamenlijk hierbij afspreken. Het is een soort broederschap. Ja. Wij spreken af dat als iemand ons... waar dan ook vraagt... wat is het slechtste nummer ooit... Ja. nee, daar trappen we niet in. Vader, Vader Abraham. <laughs> en vergeet natuurlijk niet de ruimtesmurven. Met medewerking van 5 pk. Als het ook mag zijn. Ja. Um, ja, wij hadden bedacht om de 13 slechtste liedjes aller tijden te doen. Maar ik, vraag me, ik vraag me heel erg af of je dat zeg maar een heel uur gaat volhouden. En ik ik ja, het al dat vol, uh, hoor. Rob... Je ja, ja, houdt ja, het vol. Jij niet. jij uh. gaat snurk jouw geurkje doen. is vijf minuten vrees ik. Dus dat, uh, uh. daar zitten wij ermee. Nee, ja, maar wat nee, is wel leuk als je, is, kijkt ja. als je de allerslechtste neemt, dan is het best wel geinig. Maar je zou een variant kunnen <lacht> nemen. Dat heb ik je net even voorgesteld uh, tijdens het uh, ja. druk bezette nieuws. Ja. Ik zei, um, zouden we niet liedjes kunnen nemen... die eigenlijk heel slecht zijn, maar stiekem heel leuk. Guilty pleasures. Guilty pleasures zou je het ook kunnen noemen, maar dat vind ik flauw. Maar ik heb er dus bijvoorbeeld eentje uit die categorie. Dat is Bakkeran met Yes Sir, I Can Boogie. Dat heeft inmiddels een cultstatus bereikt. En niet alleen dat, maar kennen jullie de vertellies nog? Ja. Chelsea Dagger. De jongens, die hebben er nog een cover van. Wil je hem horen? Ja, zeker. Hij staat klaar. Yes Sir, I Can Boogie. In de versie van de... Meteen nummer 13 pakken? Uh, ja, hoor ja zeker. Ja. Ja. Hoor ik wel of jullie over willen gaan... <tie> tot de originele versie van Bakker... Op, op deze manier met toeters. Ja. Uh, het komt uit uh, de Chris Evans uh, show, de ja, Breakfast Club. The breakfast club daar. Daar, ja, ja. Um, yes sir, I can book you, Life to Fratellies. Leuk. Ja. ja, ik vind het wel heel reindig. Ja. Goed, uh, plaatjes um, die uh, eigenlijk uh, te slecht zijn, maar wel stiekem heel leuk zijn. Het is uh, flauw om het guilty pleasures te noemen. Um, maar uh, uh, John, die zegt ook, ja, Rob, is het niet een idee om de flop 100 weer eens af te stoffen? heb nou, nou, nou 100? Ja. ja, 13 vond ik al erg. Ja. Ik heb die nacht werkelijk dubbel gelegen om als, uh, al die rotzooi die voorbij kwam in 1999. Ja, ik de, kijk, die, jij zegt uh, is het wel leuk genoeg? Ja, het is wel leuk genoeg, maar ja. we weten nog van die nacht dat veel mensen stoond waren. Ja, ja. Is inderdaad de oh, hele maar wacht 100... even. Ja, maar wacht even. Jij bent mijn partybezien, Daniel. Je kan niet nu nee. ineens, Ja, maar voor uh, werk kan ik wel hè? toch? Ja. Ja. Ja. ja. ja, vind ik ook wel, ja. ja. Ik ga even kijken of ik... want ik heb nogal een uh, arsenaal aan uh, archief. Ik heb dingen bewaard. Oh dus um, wellicht dat ik nog de Flop 100 alle tijden heb. Kunnen wij nog rijkelijk uitputten? Ja, leuk. Ja, Evelien heeft nog een aardige suggestie. Uh, deze past daar wel in, denk ik. Oh ja. Matthew Wilder. Ja. De man met de leren broek. Ja. En als je geen leren broek kunt hebben als man, zijn niet aantrekkende. <laughs> Producer ook van No Doubt, hè, van onder andere You ja, and Me. Klopt, ja. ja heel heeft hij gedaan. Veel ruzie ook. Met No Doubt. You're lucky. Like you Right. Ik word in één right. keer heel enthousiast. Wat dan? Ja, Veronica's Flop 100 editie 1994. Ja, je Wat he? ik daar allemaal in zie staan. Wat, ik Cine heb hem gestuurd. I Just can't. Called Stevie Wonder, zie ik ah. daar staan. Maar ook de Vogeltjesdans. En ja. op één, Point van de Rotterdam Termination Source. Ja, dat was jouw vertrek. Ik heb daar een hond naar vernoemd, weet je dat? Echt waar? Ja. Jouw hond heet ja. Point. Nou, we hebben er Stouter genoemd uiteindelijk. Oh ja, maar nou, ja, leuk. is dit nou hier. Ja. ja, nou, ja. ja. Mogen we die, we uh... hebben hem uitgezonden, de hele, ik zie hier uitzending 13 augustus 94... vanaf 12 uur op Radio 3. Ja, geweldig. Met onder andere Floortje Dessing. Ja. Deze Flop 100 is tot stand gekomen... aan de hand van de persoonlijke Flop 10-opgave van de luisteraars van Radio 3. Ja, ja die poing, die jongens waren ook heel, uh, ja, die waren heel sportief ook. Die vonden het prachtig uh, dat ze eens vonden. Dat vonden ze mooi. Waar <laughs> ze trots op. Ja, maar, ze waren leuk, dat was waar. Oh, ja, oh, er is hij meteen. Ja, ja. Gooi. Ik zie Daniel echt opleveren nu. Ik ga niet meer slapen hoor. De Nico Landers al gesproken. Ja. ja, ja, ja. En nou, volgende week kunnen we bellen. Serieus? Ja.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 फिर Flop 100, editie 1994. Is ook een editie 1995 gekomen nee. of is het daarbij gebleven? Nee, toen was Rob ontslaagd. Hoor. Ja, precies. Ja. Ja? Uh, dus leuk. De Rotterdam Termination Source. En het liedje heet Poing. Ja, en Lisette die heb nog... Ik weet iemand die zijn enkel heeft gebroken tijdens dit ah, nummer. Ja? Oh ja? ja? Ja. Ik neem dan toen deel aan een internationaal kamp... en dit was het lied. Ik had toen <laughs> al een graf tegen het hekel aan. Ik snap waarom? Nou, ik... Uh, Jij vindt het wel lekker, hè? Het is wel lekker. Wekker. Ja, Morgenochtend. Morgen, precies. Yes, uh, <lacht> inderdaad, dat is een goed idee. <lacht> het was uh, voor jouw uitgaanspensioen, toch? Ja. <lacht> uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Pilletje erin en op. Uh, gaan. Uh, Caffeelo oh, nee. aan. Ja, we zijn bezig met een uh, lijstje. 13 platen. Uh, nou ja, de slechte liedjes aller tijden. <lacht> de flop, floplijst van uh, flop, de flop 13. Um, er is een leuke dingetjes binnen. En uh, ook niet heel erg. Want ik, ik zie deze dingen wel. Maar ja. ja. Hallo mevrouw Bertrand is plastic thuis Plastique Bertrand Staatlante pour moi Nummer 11 of zo, nummer 11 heures Megron, oh! ça Ja, staan hier Patroon in ah, Stadlampen. Voor Nummer 10 was het uh, voor de administratie in orde houden natuurlijk. Ja, ik, ik dacht laten we het even heel snel doorgaan. Ja, ja, precies. Dus ik noem 9 alsof... Uh, ja. Ja, ja. Dus we gaan nu ja. naar 6. Ja, Rob die draaide vanavond uh, vader Abraham in de ruimte smurven, en de ruimtesmurven. En kwamen we tot de conclusie dat het de uh, allerslechtste plaat aller tijden was. En zien uh, ja. wij in de illegale zendtijd zitten en uh, hier altijd de illegale 13 doen. Dachten we dat het leuk was om uh, de slechtste platen aller tijden te doen. Die stiekem dan toch wel leuk zijn. Ja, die ja. zaplampel maar vind ik wel heel leuk hoor. Ja, vind ik we wel leuk. Oh, ja. Maar hij is binnengekomen. Ja, ik Lies, ja. kan er mee aan. Dus, ja. Uh, ja, dat kan best. En wonderlijk uh, genoeg werd het ook een hit in Engeland en Amerika. En dat ja. was niet zo vaak gebeurd met uh, Franse nummers. Ik zat in die tijd uh, nogal veel uh, naar uh, Bob Stewart uh, te luisteren. Die werkte voor Radio Luxemburg. De Engelse cool. service. Ja. En die zei gewoon... En zo ben ik ook naar uh, de platenwinkel gegaan. Die zei gewoon... Uh, plastic Bertrand en say plain pour way. <laughs> ja, precies. <laughs> het heeft, dus met een week vertraging. Het heeft even tijd gekost voordat ik hem <laughs> ook had. Ja, niemand uh, ja. snapte plastic. Bertrand en C plain points <laughs> way. Heel goed. Ja, leuk is dat. Um, wat zullen wij op nummer 9 zetten Kijk, ik ben nog steeds even die lijst van, uh, van Rot aan het doornemen. Ik zie op ja. nummer 78... I wanna fuck you in the ass van de Out There Brothers. <laughs> Wat is dit? <laughs> Jij krijgt je hele jeugd terug, hè? Ja, nee, dat waren ja, ja. allemaal hit. Maar ook Dr. Bernard van Bonnie Sinclair. Dat ging dan ja. wel. Ja, dat is ja. mooi. Ga ik even snel een top drietje doen? Van, ja, doe die, uh, van die Flop 100. Nou, nummer 1, ja. weet je? Dat was de Rotterdam Termination um, uh, Source. Ja. Uh, dit was nummer 3. Willy Batenburg oh is gewoon lid geweest. <sweer> ja. Mensen die niet tegen zichzelf in bescherming genomen werden. <sweer> <Ja>. <sweer> en dat ook al prima vonden, want daardoor hadden ze een leuk zwart uh, snappeltje voor de oude dag. Oh nie, man Tirol, dit was nummer 3. 2 bedoel ik, ja. <sweer> Oh ja! 1994, nummer 2: Ronald en Donald. Geschreven en geproduceerd door de heer A. Prikoos. Geen grapje. GELACH Kwek, kwek, kwek, Ja, ja. Ah, het was nog lang onrustig. Ja, het was nog lang onrustig. Maar wat gaan we op nummer uh, 9 zetten, die mensen? Ja. Nou. Ik, ja, nee. Euh, ja, nee, dus een roeltje die kwam met busje komt zo. Van Holleboer. Oh ja, oh, dat is ook wel geinig. Ik weet niet of het die, hij of die op negen al moet zetten. Of dat hij hoger moet. Want dat was natuurlijk wel een hele serieuze plaat. Ondanks zo'n record dat hij op negen ja, hoor. Zo staat. David Toxic van Britney Spears. Is dat niet wat we eigenlijk bedoelden met... ja?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 Pusje kom zo, pusje kom zo, pusje zo, pusje zo, pusje zo. We were there and we let it happen. Ja. Heeft geweest dit, hè? Zeker, hè? Of wat vinden jullie van Davy zijn suggestie? Uh, de toxic, ja, zeker. Laten we ja, doen. Ja. ja, zeker, absoluut. Brittany. Oh, ik moet hem even eens Baby, can't you see? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cutting a joe. Lisette die kwam ermee aan Cat and I, Joe, Rednecks. De 13 uh, ja, slechte platen ooit gemaakt, maar die toch wel eigenlijk een klein beetje leuk zijn. Als we willen het geen guilty pleasures noemen, dat zijn we mee bezig... omdat op de ruimtesmurver verdraaide met vader Abraham. En we vonden dat de slechte plaat alle tijden. Ja. En uh, zo blijkt er nog veel meer te zijn. Er komen echt veel leuke suggesties binnen. <lacht> er zijn ook mensen die denken, ik ga slapen, ik heb hier geen zin. <lacht> dat snap ik ook heel goed. <lacht> maar goed, weet je, het uh, mogen een beetje wel de beetje guilty pleasures zijn. Zo noemen we het natuurlijk niet. Maar dat mag ook best, dat Mag, mogen mensen stiekem Dat Nou, leuk. toch wel. Ja, die Toxic is eigenlijk toch hartstikke leuk, prinsviers. Ja. Ja. Zullen we nog heel even een klein stukje luisteren van die show uit 1994? Uh, ik, ik heb het hier toch liggen. Ik even kijken hoe Rob toen klonk. Zijn stem nog steeds zo slagen was als in 1985. Uh, even kijken, 1994, de Flop 100 aller tijden. Een hele goede morgen, vrienden van Veronica op Radio 3. Een uniek experiment. De Flop 100 aller tijden. Jaargang 1, aflevering 1. Niet dat we daar een wekelijkse hitlijst van maken, maar we ja. proberen één keer per jaar <laughs> toch mensen te mobiliseren. om een Flop 100 aller tijden samen te stellen. We hebben 6000 briefkaartjes gekregen, dat vind ik veel. Maar we hebben ook een redelijke media-explosie gehad. Er stond in de Veronica-gids met een oproepje. in de Megatop 50-blad. We hebben natuurlijk zelf een oproepje gedaan. Op heel Radio 3 hebben we een oproep mogen doen. En zo zijn we uiteindelijk tot 6.000 briefkaarten gekomen. Floor, volgens mij heb jij de administratie gedaan. Oh, wacht even. Jij zit hier. Ja, dat ben ik. Uh, ja, dat klopt. Ik heb uh, al die dingen geteld. Ik ben uh, echt diep. Ik ben helemaal uh, gek en dood. En, uh... Het is wel gelukt, dat moet ik erbij zeggen. Er zijn boze tongen die beweren dat de Flop 100 alle tijden... de beste hitlijst is die we ooit hebben uitgezonden. Want we zijn nog nooit zo klantvriendelijk geweest. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. In elk geval voorlopig hebben we tot 4 uur in de planning zitten. Maar misschien willen we ze alle 100 draaien... en krijgen we Edwin Diergaard, zover dat we ook nog tot 6 uur kunnen. En we hebben natuurlijk ook nog een speciale gast vannacht in de studio. Dat is Hanni. Hanni, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij gaat straks ook nog een beetje kritiek leveren op alle platen... of misschien ga je wel zeggen dat ze heel erg mooi zijn... en dan ga je kritiek leveren op de samenstellers. Ja. Oké? Oké. Nou, ik ben benieuwd. Het wordt een hele spannende nacht. De Flop 100 aller tijden, de allereerste die we uitzenden. Ja, dus nu moeten we Hanny ook de volgende keer uitnodigen... als we dit concept gaan doen. <laughs> dat geeft het net even een klein beetje meer production value, natuurlijk. Uh, deze mag ook inderdaad. Ik vind echt een hele goede op uh, nummer 6, Johnny Lyon. Ik was er nooit geweest. De deur stond open. Ik voelde me alleen met mij naar binnen gelopen. De sfeer was mat, een ogen stond te gapen. En in een hoek zat een vroege klant te slapen. Aan de baard een grietje met een rietje, en neuriede zacht. Dat gebeurt niet echt, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets bestaat niet echt, dat komt alleen maar voor in Dallas. Dat gebeurt alleen maar thuis op de bank voor de buis, oh, oh, Dallas. Het was te mooi om waar te zijn. Het kan alleen maar naar het schijnt in Dallas. Oh, oh. In Dallas, in Dallas, in Dallas. Oh. Johnny Lyon, en, uh, alleen in uh, Dallas. Nou, gedaan. Ik ben de nummers, uh, ben ik uh, ben ik bijst? Waar zit Jij ik? Bent nummer nummer zes? Uh, dit was nummer 6. Ja, we gaan nu naar nummer 5. Nummer 5. Daarna het, uh, komt er Johnny Lyon aan? Um, ik zag ik wel ergens binnenkomen? Ja, ik heb oh, zoveel. Een... Het is wel grappig hè? dat je toch echt van die, van die meuk draait. Oh, hier, Vincent, die kwam er mee aan. Oh, ja. Is uh, Dallas van Johnny Lyon niet een goede? Ja, dat is inderdaad een goede slechte. Een goede slechte. Een goede, ja, goede nuance. Ja, een goede slechte. De goede slechte, top 13 goede slechte. Mooi. Even kijken, deze zag ik ook binnenkomen een aantal keer, camouflage van Stem Witchway Arnaud die kwam er mee aan en wacht maar, mij betreft dan op nummer 5 in de flop 13 my weapon jammed and I Close outside Just then I heard A twig snap and I grabbed my Empty gun and I dug In scared while I counted down My fate And then a big marine A giant with a pair Of friendly eyes appeared there At my shoulder and said wait When he came in close beside me said don't worry son I'm here If Charlie wants to tangle Now he'll have two to die Just call me Camouflage And, ran. and it was near the riverbank when the ambush came on top of us, and I thought it was the end, and we were had. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush, and that big marine he just squatted with his hand, just like it was a fly. Daniel, jij maakt altijd een Spotify-lijstje. Uh, een, uh, Spotify dat heet het Vrijdag ABC. Uh, om jezelf een soort van te beperken. Uh, in miljard platen uit te zoeken. Dan doe jij altijd 26 platen aanleveren. Waar we uh, nou ja, de hele vrijdagavond ook wel een beetje uit te putten. En daar stond deze week een plaat in. Die uh, volgens mij prima in dit lijstje zit. Ja, zeker. Namelijk ja, ja, 11. Ja. Die ja. had natuurlijk op welk nummer moeten komen staan. I op I nummer 11, 11 ik wel, natuurlijk. Wel, natuurlijk maar, ja, nee, dat we zijn we te laat mee ja. natuurlijk. Dus het is 11 op 4. Oh. Before you say another word, <laughs> may I present to you, Al! <laughs> dat zeg ik, stak a nerd. Op nummer 4 in de Vlot 13. The show is on. Your eyelids are growing heavy. Ik ben dat Ben Lieber hier nog iets weten, Oh ja? Ja, die heeft dit geremaakt. You are getting was. sleepy. <laughs> you are no longer a cat. You Are a bagel. Dude. Hey, you scared me. You ought to wear a bell. What's going on here? What happened here? Um, I was, uh, I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned. You were hypnotizing him, weren't you? Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding. <laughs> My name is Alf, and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. I'm uh, making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. Hello. Is that you, Mr. President? Listen, I know you're a busy guy, so I'll make this brief. We've only got one planet, so why don't you and the Rusky ease up a little, will ya? Oh, good news, it's pretty complicated. Hope I haven't oversimplified the problem. I'm, uh, I'm sure we'll do everything we can. Uh, Mr. Alf, we're sending someone around right now to follow up on this thing. <laughs> you just sit tight, okay? You too. Well, my name is Alf and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. No way! I'm uh, making the best of a bad situation. Think of this as an extended vacation. Yeah! Well, my name is Alf, and I'm stuck on Earth. Bump, bump, bump. I can't get back to my place of birth. I'm uh, making the best of a bad situation. Think of this as an extended vacation. Blame the guy in the dress. <laughs> no, don't make a sound. Stay right here and take off that dress. All right. But I feel it only fair to warn you. I'm not wearing anything underneath. <laughs> well, my name is Alf and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. I'm uh, making the best of a bad situation. Think of this uh, as uh, an extended uh, vacation! Uh, uh, yeah. uh, uh, uh, uh, well, my name is Alf and I'm stuck on Earth. Go, Wooly! I can't get back to my place of birth. No way! I'm uh, making the best of a bad situation. Uh, uh, uh, uh, think of this as an extended vacation! That's good. <laughs> yeah! Yeah! yeah. WE FEEL FOOLISH! <laughs> elf. En stokken naar het onderwerp 4. Ja, dat hadden we op elf moeten zetten natuurlijk. Dat was echt een slechte slechtere dag. Nee, maar ik vind de... juist wel bij ons programma passen oh, dat, dat hij dus net niet daar op elf staat. Dat we daar is. achteraf over nadenken. Volgens mij geproduceerd door Ben Librand, Als ik mij niet vergis. Mm -hmm. Wij zijn bezig met bij, oh. de Flop 13. En um, ja, dat komt omdat Rob die uh, Vader Abraham plaat uh, draaide. En dat was uh, de Vader Abraham met de ruimtesmurven. Nee, daar trappen we niet in. En toen uh, hebben we besloten dat dit de allerslechtste plaat is die Ooit gemaakt is, met alle respect voor uh, vader Bram natuurlijk. Um, dus uh, uh, we, we hadden bedacht: van kun je die dertien liedjes achter elkaar zetten in die illegale zendtijd, die, nou ja, die eigenlijk goed-slecht zijn. Ja, en um, ik vind als je die dertien, nou, als je dat uur hebt uitgeluisterd, dan ben je wel echt de beste Veronica-luisteraar die er exact. is. Exact. Dat is wel ben je onze is. beste vriend. Ja, dus dan moeten we misschien ook belonen. Misschien moeten we daar nog wat beloning tegenover zetten, zeg maar, als je het helemaal hebt uitgeluisterd. Morgen vanaf 7 uur kun je een tikkie sturen naar uh, de, de veronica app. Ja, de ja. Ferry Ome, die Ome betaalt dat ja. dan uh, natuurlijk. Kom, samen, Kom! Vincent kwam met deze aan. Die vind ik ook echt wel heel erg leuk. Jimmy Caster Bunch, King Kong, nummer 3. Uh, Is deze plaats voor het laatst gedraaid? Welk? Nou.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 Tree. His chest was thick and wide as it could be. En een King Kong. Je ja, had dus ook nog de Birthday Butt birth, Boogie. Die was ook fantastisch. Mm. En Rockalite. Die was ook, was ook van King Kong. En op nummer drie in onze flop, uh, flop 100. Ja, Janiek, die zegt: uh, ik wil deze graag horen, want ik uh, doe het best, maar het is geen traktatie voor mijn verjaardag. Misschien Happy Birthday van Stevie Wonder of is die niet te goed? Nee, hoor, nou, die kan daar heel goed in. Die past in elk lijstje. Past in elk. Behalve op een begrafenis. Ja, precies. Dat is toch inderdaad de mindere Stevie Wonder. Maar hij is stiekem wel reinig natuurlijk. En zeker in dit lijstje. Stevie Wonder, happy birthday. Op nummer 2, speciaal voor Yannick.